Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Na achter, alsnog in de kroeg zitten, de missionair minister Grapperhuis laat het OMT uitzoeken of dat een optie is. Koninklijke Horeca Nederland kwam met een zogenoemd inloopmodel voor barren en restaurants. Wie binnen is voor 8 uur mag blijven zitten, maar nieuwe gasten mogen niet meer naar binnen. Om langer blijven hangen in de kroeg kan in ieder geval niet voor 4 december. Tot die tijd blijven de regels die er nu zijn in ieder geval gelden. Bij de teststraat in Roermond is een beveiliger vanmiddag mishandeld. Hij moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Het gaat naar omstandigheden goed. Er is aangifte gedaan tegen de dader. De GGD zegt dat ze vaker met agressie te maken hebben, ook via de telefoon. De NS Publieksprijs is dit jaar voor... Bedankt. Ik waardeer dit echt enorm. Ik weet even niet wat ik moet zeggen, maar ja, iedereen heel erg bedankt. Een derde van de stemmers koos voor het boek van de winnares Lala Ghul, Ik ga leven. In totaal stemden 200.000 mensen op de NS Publieksprijs. En Oranjefans verheugen zich al op volgend jaar. Nu de ploeg door is naar het WK, is de voorbereiding al begonnen voor de mannen van de Oranjebus. Zij gaan naar Qatar, Oranje achterna. Hartstikke opgelucht. Had u het ja. verwacht? Ik had dat wel verwacht. Het is acht jaar geleden dat Nederland meedeed aan het WK. Dus gaan ze naar Qatar. Maar er is al langer gedoe over de WK-speelplek. Duizenden arbeidsmigranten kwamen om het leven bij de bouw van de stadions. Ja, tuurlijk heb ik getwijfeld. Kijk, je moet heel erg goed nadenken hoe je daar zo vrolijk... ...op een tribune gaan zitten waarvan je weet dat er zoveel mensen eigenlijk de dood in zijn gejaagd. En... en toch gaat u? En toch gaan we. Omdat volgens Amnesty zonder fans op de tribune werknemers niet uitbetaald worden. Het WK begint volgend jaar november. Dan heb ik het weer nog. Het is bewolkt. Het wordt niet kouder dan 4 graden vannacht. Morgen opnieuw een grijze dag. Behalve in het zuiden. Daar schijnt de zon. Het wordt een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 dit vak vormen me jaren van ontwikkeling. Ik wil hard werken, maar later dan de schik erin. En Een ja, tik erin en laat je niet meer los. Dus doe ik uit de doeken deze plaat die ik bos. Virtuele visuele lyriek, textuele techniek, koffert de zieke muziek. Hoor de woorden of zie je het als een boek. In schilderijen rijm zoals muziek op het doek. Virtuele visuele lyriek, textuele techniek, koffert de zieke muziek. Hoor de woorden of zie je het als een boek. In schilderijen rijm zoals muziek op het doek. I'm not Schilder of die schilder om de rapper. Strakker op de laten zonder hinderlijke klepper. We zien het hieten plekken. Als streken op het canvas. Antieke bas voor de betere klankkast. Mike in handvas, schisselt op de high-head. Jammerelt met een pennetje of tikt op een iPad. En mijn best als de boel uit de hand loopt. Gels om achterover tot de boel weer een kant loopt. Goed tot de rand loopt, tot het compleet is. Vluwer in de verf wat in blacklight light vreed is. Hoe dit dan heet is, muziek op het doek. Schilder beelden verhalen met technieken op doek. Tot ik zie wat ik zo en we pieken op papier, antieken technieken voor klassiekertjes hier. Ik heb plezier van vinyl tot de keel Van tempera tot temperament, hart en ziel.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 Ducks categorizes as heart cries. That's a lie.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 En allemaal in Nederland wel? Nee, uh, grotendeels wel, maar we hebben ook in België veel gespeeld. En zelfs uh, Spanje, Frankrijk en uh, Amerika wel uit, ja? af en toe okay. een uitschietertje. Ja, wat ja. leuk. Ja? ja, ja, was heel leuk. Lijkt me een mooie ervaring dan inderdaad. Ja, zeker, ja. zeker. Dat vergeet je nooit meer dat soort gekke oh, uitstapjes. Wel in Amerika Nederlands rappen. Ja. ja, in het Nederlands, ja. dat ja, nee. ja, was geen hond natuurlijk nee. in New York, want niemand kent ons daar. Maar het feit dat je daar staat, dat ja. was met zo'n internationaal uh, uitwisselseminar. Daar waren we oh. even zeild geraakt. Ja. ja, dat was te gek om mee te maken. Ja. Maar we hebben sowieso met Osdoropostie heel veel bizarre dingen meegemaakt. Vandaar dat ik ook op een gegeven moment dat allemaal ja. heb samengevat in, in boeken en zo. Want we geven het zoveel... Ja, dan geven ze voor, een mooi voorbeeld van een bizar verhaal. Ik te geloven, man. Ik hoor het veel ik heb mij erop dus niet... nee, nee. Ah man, ey Ik wil elke puntje echt maar een plaatje maken Ik loop mijn Ik je En ga je gang mee Dus ik zeg Oké, okay, ey Doe het ja eh, We krijg toch een slappe ver... Die <tied> we kunnen aan de Eens in de zoveel tijd, dan krijg ik weer de kriebels Om een vloeitje te zwijgen zonder havering Of wie met de shit die hier verbikt zit zit als, als dit Die aan de fit, zonder gaten vol te praten Met die wekker die wekker die, die shit Maar die echte hechte niet die kromme, maar die rechte En luister mee hoe jij met woorden kan geflachten Naast een is zonder ballen, zal ik jou de stal ik knallen ik heb maling aangevallen die maar in een raling vallen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 om de wettel, om de wibber, om de, man, de Ik zou je is zoeken en mogen dat ook in de gevangenis. Ik de tikkel, de tikkel, de slikker, de dikker zal tikkel met mijn wikkel, de pikkabele Helemaal Maar wat aan mijn duikers schelen, velen. Die zullen nou weer jaloers zijn en doen de domme dingen. Maar dat zal er wel stoer zijn. In de laag, wettel, de nekkelt in druk wettel. Mijn je is er dit en niet van jou is lekker lekker. Dus is het iets, een je, niet, je fietsje, helemaal niet. Die noem je nou op de mensen in de foei-competitie. Want iedereen net een hek aan We rappen net als ik, zaken voelen op een bietje. En de breken wordt aan de klimaat, op je klappelt in een grietje. In een liedje, dan geniet je van een dietje en een schietje. Samen in een maag, het ook dan al lekker rietje. Laat je meestal horen horen, schrik maar open bij je skills. Maar laat me niet merken dat je me uitlegt, wat heb ik ook tegenover deels. Ja, ik zei toe, ik heb een beetje kapzonen. Maar het komt er met de rustig maar een beetje gewoon in. Yes. Ja. De bodem en de bodem die vormen mijn zinnen de zinnen die vormen mijn ruimte En dat in een beter werk beginnen, deze meter op, want deze negeren op van de hobby die werd er al, gevierd als sportman. Maar beginnen die repetielen maar op het begin, die de rellen kan. Wat heb je willen? Dat allemaal kunnen we oefenen. Ik niet genoeg. voor deze zullen en niet willen maken. Maar die zitten niet in de kroeg dat ze me een en hakken en een Maar allemaal niet je lachen en maken in het Want als je moet, ik je het met de controle. Dan ben ik er wel voorbij. Dan heb ik een en een zak. de En ik de zagen, Dat je er bent. Ja, maar vanaf ik heb even ik iets weg. De enige gelegenige benen geweest. met de lekker en de en nooit. De dan het over. de lopen en het over. Dan leggen en over. de leggen we over. Dan we het over. Dan leggen we het over. Dan leggen we het de Dan het over. Dan leggen we het Dan En we het over. de leggen we het we hebben zelf een halve chest, die doen we in de steek, die vinden we allemaal weg We rappen er wel op snel, maar we landen niet met tijdens de tijdspan Reffen, is babbelen als een combinatie, die communicatie skills die voelen als niet die willen wilsen in de datie Actie en reactie, zonder en meestal een fractie Want het remmen en tijd, maar we een kleine aard die dat voor laat en actie We doen de dingetjes toch vet af, sommige rappetjes willen we nemen, maar we hebben een tokketje dan in de klacht mijn mannen die flikkerden zonder de hikkeren, elke reppen, dat echte zonder de stotteren en ook te dat is even niet meer relaxed. Maar de hex. de rollende rollen onder de over de piet, wat van we gaan met die zijn high speed van zaal Ja, doe we dat, doe het, dat, doe maar wij te doen dit maar naam, jullie rappen toch allemaal zo geweldig goed. Ha, ha! Doe maar dikker, heb je even overeen te Moet je toch wel even op je beentje staan. Die werd de de reddert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 ...bijklommen op het podium... Ja. ...en stonden te springen in de maat van die muziek. En ja, zo'n podium... ...was natuurlijk niet gebouwd op 300 man... Nee. ...want het staat allemaal op van die steigerpalen en zo... ...dus die het, het begon met dat het drumpodium inzakte... ...want die staat op zo'n verhoger, zo'n wijzer... Ja. ...en die drummer die lag gewoon op zijn zij...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 is natuurlijk ook wel te begrijpen. Maar het is er wel een stuk saaier op geworden. Ja, die, die, ja. De, de rock roll is er toen wel een beetje van afgegaan. Want toevallig viel het ook samen... met dat je op het gegeven ook niet meer mocht roken in zalen. En dus oh. ook niet meer blowen. Ja, ja. Vroeger was het gewoon crowdsurfen... steeds diven blowen, suipen in de zalen. En van het ene op het andere jaar mocht het bijna niks meer, weet je wel. Mocht je alleen maar uh, bij wijze van spreken... zitten en klappen ja. en een spaartje drinken. Ja, ja. Een spaartje drinken. Dus, ja. <laughs> ja, ik chasseer. Ja, maximum op de uh, geluidssterkte. Ja, ja, ook dat, ja, ja, ook dat. Het werd steeds strenger allemaal. En, ja. Uh, ja, vroeg, het was vroeger wel... Ja, ik klink ook al een zo'n lul als ik het zeg. <laughs> maar, en vroeger was het wel uh, een stuk meer rock'n'roll... dan dat het nu is. Ja, ja. Uh, ja. Meer ja. seks, drugs en rock'n'roll. Zeker. Ja. Nu, ja. Er mag nu gewoon bijna niks meer. En, en nu met... Ook nog met corona. Mag er helemaal geen ja, ah, nee, nee, nee, fuck nee, nee, nee. meer natuurlijk. Nu is het helemaal ja. een, een, een brave bedoeling geworden. Maar je, je hoeft nog net niet zo'n vee-oorbel in je oor om binnen <laughs> nee, te komen. Je, ja, ja. Weet je, dus ja, we gaan het een heen? Bandje, ja. Ja, ja. Dat is waar, ja.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 zeg maar geld, drugs en vrouwen zijn meestal de, Sex, de, de, de, drie, de drie elementen waarop de meeste bandjes uit elkaar gaan ja, qua geld ruzie ook en inderdaad. zo. Ja, ja. ja, geld, vrouwen en ja. drugs. Daar gaat het ga van dit mis mee.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 van als een dure celkonijs. De strakke basis voor de lijnen die ik wil spitten. Met veel zijn roeppels, zelfs je opa kan niet stilzitten. We rocken pittiger dan rockers die een pit bouwen. Want dit is Blender, laat een shit houden.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 In elke groove en dus een zweek het meester. Je hoort de lage tonen trill, want daar de blazen. En met mijn reps en bij zullen we heel de klief verpassen. We rocken pittiger dan rockers die een pit bouwen. Want dit is blender. laat een shit houden.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 Well, just give me some hand <laughs> <head. laughs>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 Uh, gewoon devp.nl. Oh, okay. Lekker ja. makkelijk. Ja. ja, en ik heb natuurlijk gewoon ook mijn boek en dat soort dingen, uh, weet je wel, die ik probeer te verkopen. En uh, uh, nog oude merchandise, zelfs van vroeger, cd'tjes en dat soort dingen, uit oost dus de oost tijd En mooi om mijn winkeltje mee uh, aan te leggen, zeg ja. maar, weet je wel. Dus ja, dat, uh, alles bij elkaar. Uh, heb ik een winkeltje dat redelijk loopt.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 Abstract en met takte heb ik een stijl gepakt en verkapt en vertakt, zodat mijn bijl niet zakt. Dus pak je shit maar in, er zit geen pit meer in. Wat als ik dit begin, komt er geen shit meer in. Het gebied van taal, ik houd niet van kal, maar sta niet voor paal. Als ik mijn lied verhaal in deze rap-rijmstijl. Want ik heb mijn stijl uit een vette rijm als ik een vette rijm Ja, het verhaal kan beginnen. Ik verwoord de woorden en verzin de zinnen die we deden. En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 Maar is het daar niet idioot om dood te gaan? Kloot wel of je na nou verkeerd verkeert of wordt vereerd. Dood word je ten zeerste meer gewaardeerd. Wat een zorg, maar morgen komt weer een dag dat je deze dag niet meer verzorgen mag. De doop waar ik op hoop, die droop en kroop. Laat de mondjes maat van de straat. De pessimist verwijt de ketel wel dat hij zwart ziet. Maar je praat er voor de finish als je nog niet eens een start ziet. Maar geen stress door secure techniek. Dit is rap, dit is jazz. I'm gonna get a in my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 gast dat dan ook gelooft, weet je wel. Van, uh, <lacht> uh, oh, natuurlijk. Ja, let's go Brandon. Het schijnt dat een van die racecoureurs of zo... Heten, of zo heet dan. Oh, vandaar ja. Hunkball, er zal vast sport te ja. zijn die ja. Brandon heet. Ik wil je hartstikke bedanken. Graag gedaan. Ik, ik vond het heel, heel leuk uh, om te doen. Het ja. was een uh, mooi divers en uitvoerige interview... mag ja. je wel zeggen. <lacht> ja. Als er nog maar ruimte is voor muziek. Ja. Ja, ja, te gek. Ja. Dit, dit, deze vorm van radio is ook... Uh,